Volta is in en crisis is de kreet vandaag de dag Als je maar niet denkt dat het in mijn tijd anders lag Ook toen was er al school en groeide je als kool En had je een idool We hadden geen olijfje Maar als een tiener blijf je Je eerste glas, de tweede klas de derde zoom. Een de toppers van. Onder de groene hemel in de blauwe zon speelt het blikke harmonieorkest een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos de lange de bergen in van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal want daar achter de hoge bergen ligt het land. Van Maas en Waal, Van Maas en Waal, Van Maas en Waal. Veel zakgeld had je niet, toch speelde je steeds kiet en zong je het beste lied Van Boudewijn en Johnny, van Peter, Rob en Ronnie Je tweede glas, de derde klas, de vierde zoen, en de toppers van toen Iedere avond, iedere morgen denk ik aan jou Iedere dag maak ik me zorgen alleen om jou Er is geen ogenblik dat jij niet bij me bent Omdat ik nog altijd van je hou Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes, zoveel beestjes om me heen. Beestjes, beestjes, hele legers lopen daar over de grond. Kijk, ze rukken op langs het plafond, en de kamer draait maar in het rond.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 zijn. De jukebox is voorbij, rock'n'roll en vechtpartij Maar mij blijft altijd bij Die vette wilde haren Uit onze tienerjaren Mijn eerste glas, de eerste glas De eerste zoen en al die toppers